Wij beginnen de zoggerles, 277, op de pagina Resh, Kaf, Wav, 226, Hasulam, de linker kolom de regel 25, na de punt. Aan het einde van de vorige les, in de laatste zin, had hij ons een geweldige eh, onthulling gegeven, ons eigenlijk een stelling dat eh, allesomvattend is. En, en de stelling die ons een geweldige hoop en vertrouwen geeft en de kracht om door te gaan. Dat het... Toen hij zeide dat de parzofien die voorafgaande voorafgaand aan de zeerentien, dus vanaf de Abba en Ima en hoger, alt, zijn altijd, bevinden zich altijd in eenheid. En zij eh, hebben geen man voor, van de lagere nodig om hen te eh, tot eenheid te brengen, en alle eenheden die wij doen door de man uh, in de hogere partzuvin, die zijn helemaal niet, absoluut niet ten behoeve van hen van die hogere partzuvin uh, zelf, maar die zijn ten behoeve van de zeerantie. zie je dat eigenlijk wanneer wij ook man omhoog doen. Het gaat naar de zon. Dat is zeer aan de zon. Zee zeer aan de zee zee nukwa. Zeer aan de pin. Die stegen op. En dan maken ze veroorzaken ze zeeboek in de hogere. Onder andere van bij Abba en Ima en zij. En die geven dan eh, eh, maden. Aan de zerenpien en die geeft verder door dat aan de oeken en aan ons. En dat is het bijzondere wat wij het heel bijzonder wat hij ons vertelt. Hij gaat verder ook in uh, meer in details ons over dat fenomeen uh, te vertellen. Dat wij leren dat dat hogere kan ons elke hogere kan ons altijd helpen en voor ons is hogere, wat is voor ons hogere alles wat we leren is voor ons hogere alles wat we leren in de zoger is voor ons het hogere, het is niet iets wat, wat we buiten ergens dat het hangt komt even even aanwaaien wat we leren dat is het hogere dat telkens wanneer we in contact komen met de Um, wat we leren in Edschaïen, Zoger, dat is het hogere. En dan weten we dat alles wat in de, ho in de hogere is, uh, in de, um, deze geestelijke informatie, is wat die komt, die dus komt van het operationeel systeem van het heel. Dus alles is voor ons. En als wij de mannen, als wij ons instellen op de juiste, uh, met de juiste kawana, dan wil men van, bo van, van boven ons altijd ontvangen, uh, uh, geven, en ontvangen natuurlijk, en geven aan ons. En gegeven wordt aan de zier Dat is voor mij voldoende, duidelijk. En voor jullie ook, voor iedereen moet het, voor, van jullie, mocht, mo mo moet het voldoende zijn, wat we leren over... Wat de hogere, de hogere uh, uh, die hoger zijn dan de zierenpien, geven aan de zierenpien. Want dat is precies hetzelfde wat uh, de, uh, geldt, precies hetzelfde tussen de zon en ons. Duidelijk, op deze manier hoeven we niet steeds te praten over uh, allerlei, zoals we hebben al die zeven jaar, tot u toe gedaan, was het allemaal nodig. In onze studie zeven iets meer, zelfs dan zeven jaar, dat wij uh, nu uh, de lessen hebben. Ja, dat ik uh, uh, aan jullie lessen geef, zeven jaar, een paar maanden. Uh, aan Oric, uh, met Oric heb ik al bijna tien jaar, uh, dat wij elkaar kennen, dat wij toen al zo'n beetje begonnen hadden zeer zeer kleine kringetje begonnen we op de zolderkamer ergens dan um, uh, op de, uh, in mijn studiekamer begonnen we die lessen geven toen vele jaren geleden al bijna tien jaar geleden en uh, al die al die hele studie die we hebben tot nieuw gedaan uh, met basiscursus, inleidingcursus, basiscursus en nog veel, uh, zoveel uh, zogerlessen. Zeg ik, ik nou, dat, wat hebben we allemaal niet uh, tot nu toe geleerd? En wat hebben we allemaal niet geleerd over uh, het aspect van het geestelijk werk? Kijk hoe van allerlei kanten hebben we dat belicht uh, in onze studie tot nu toe. En al in die periode, in verschillende uh, momenten van die periode, had ik binnen, binnen mijzelf had ik uh, vaak zo so, um, hoe kan ik het zeggen? uitgekeken naar een moment, waarop wij uiteindelijk ons alleen maar met de pure kabbala zouden verder bezighouden. Dat, dat de, het geestelijk werk is absoluut belangrijk natuurlijk. En de verwijzingen naar deze wereld, naar um, Joden, niet-Joden, Christendom, Jodendom, allemaal was nodig naar krachten. Hoeveel hebben we dat niet gedaan? Hoeveel um, van allerlei kanten hebben we niet uh, dat toegelegd en um, strijd gestreden? En met elkaar ook probeerden we met vragen antwoorden. Dat was ontelbaar. Wat het allemaal uh, gebeurde en wat het allemaal aan werk geestelijk werk er, ermee gepaard ging, zowel in jullie als ieder van jullie als in mij, onvoorstelbaar, en nu eindelijk heb ik het gevoel van binnen een soort eh, zekerheid, ja, niet van mij, maar zekerheid in het, de voortgang, voortgang van onze studie, dat nu is dat moment uh, aangebroken. Het moment waarop uh, ik niet meer hoef steeds uh, parallelen te, aan te geven met de mens. Met dat allemaal wat wij leren hier met de zons hier en Piennoek. dat het allemaal plaatsvindt in jouw... In ieder van ons en dat het uh, bovenkant is, het dan Israël in de mens en dan onderkant zijn de volkeren, de wereld enzovoort en allerlei voorbeelden geven, als het ware van onze wereld, maar dan uh, gerelateerd aan de krachten zoals die zich voordoen enzovoort. Dat ik niet meer hoef dat te doen. Het is eigenlijk een soort. Uh, <laughs> Een soort, ik ben eigenlijk, een, als het ware, ik kan het al zeggen, ik zou zeggen dat ik, ik ben verlost van, die, van dat werk. En dat komt waarom dat, ik weet niet waarom, maar het komt omdat uh, wij zijn waarschijnlijk al uh, uitgegroeid om in ons werk, of hoe dan ook, of wij, of... Het eigenlijk, we hebben dat al achter de rug. Deze tycoon, of een, of een hele reeks van de tycooniem, hebben wij al volbracht. En dan heb ik daar absoluut geen, niet meer het gevoel dat wij moeten verder... Ehm, ons bezighouden met al die aspecten, verschillende aspecten eh, van het geestelijk werk enzovoort. So Want dat is nu de persoonlijke uh, verantwoordelijkheid, oftewel het werk, individueel werk, is nu overgeplaatst naar ieder van jullie en die kan je dat, dat werk kan je dan doen. En alles wat je hoort, wat wij nu gaan doen, vanaf nu en nu gaan we doen, alleen maar de pure kabaal. Dat jij dat zelf binnen jezelf deze, al die relaties, verbanden legt met jezelf, met de mens hier, lagere mens, wat wij over de hogere mens. En jij maakt uh, die verbindingen hier in met je lagere mens, met het leven hier, met uh, je dagelijks leven. En heb je iets nodig. Dan weet je te vinden. Dan moet je zoeken. Zoekt en gezocht en gezoekt vinden. We hebben alles tot nu toe. Aan ons werd alles gegeven. Eigenlijk wat wij nodig hebben. Het instrument. Het ware gereedschap. Aan, on aan ons is gegeven. Um, om verder. Uh, Volledig autonoom verder te gaan in het leven en uh, hier, laten we zeggen, het aardse leven, alle aardse problemen, problematiek enzovoort. En, maar wij gaan gewoon ons bezighouden met de schepper, met de wortels van al het bestaande en niet met de takken. Niet met de aftakkingen die hier al op aarde zijn. Dat is heel iets anders. Dat is, natuurlijk is het ook een onderdeel als het ware van de Kabbalah. Maar kijk nou, hebben wij ergens dat gelezen over dit, dit soort zaken. Anders dan alleen maar in de um, Shlavia Solan. Nauwelijks, ja. Er was nauwelijks sprake daarvan. Waarom? Want de Kabbalah is um, verondersteld. Dat wij leren Hashem-Lishma. Wij leren over het operationeel systeem van Hashem. Leren wij Lishma. Lishma betekent, ik heb niets nodig. Ik wil alleen maar Hashem leren om met hem, om aan hem te geven. Niet van hem ontvangen. Dat ik van hem ontvang. Natuurlijk ontvang ik het van hem. Omdat hij wil dat ik ontvang van hem. Want zijn. Uh, Doel, het doel van de schepping is om de schepping, de schepselen, um, uh, genietingen te geven, zoals we dat, uh, zoals we dat geleerd hebben. Dus te laten genieten. Ah, we genieten wel, maar we genieten dan. Rishma proberen we genieten door te geven. En als we geven, dan uh, ontvangen wij ook, maar wij, het is niet onze uh, uh, taak om zelf te ontvangen, uh, als het ware, uh, op directe wijze. Wij, onze, ons, onze, ons plezier, on, wel, wel ontvangen, en ook met de bedoeling van ontvangen, maar wij ontvangen dat, uh, om, ons ontvangen, ons plezier, laten wij zeggen, is het, do, is het ontvangen omdat wij geven. Dat, dat is ons, ons uh, als het ware, um, uh, het product van onze, wat wij ontvangen, is alleen maar het resultaat van het geven. En dat is dan een, een kosheren ontvangen. En dat is nu, dit moment is nu, dat is wat ik eigenlijk voel, uh, dat weet, zie en eigenlijk uh, vertellen aan jullie dat wij vanaf nu, vanaf eigenlijk vanaf deze zogerles, vanaf het, het moment dat ik het nieuw uh, uitgepraat ben over dit uh, onderwerp van wat we hebben gedaan tot nu toe, het geestelijk werk, enzovoort zij Joden Christen, en enzovoort, dat het uh, in de regel. Uh, zal niet meer voorkomen. Misschien zal ik het wel wat nu en dan nog voor, uh, iets, uh, iets uh, zeggen. Dat weet ik nu nog niet. Ik bedoel, maar ik bedoel iets sporadisch. Maar het is zeker zo dat dit afgelopen is. En dat is een geweldige zaak. Dat betekent dat we hard hebben gewerkt. Dat we het niet meer nodig hebben. Om over dat soort onderwerpen... Te gaan die dan eigenlijk uh, pre-kabbalistisch te noemen zijn, ja, prenataal. Al voor de geboorte, voor het geestelijke geboorte, eigenlijk dat hier dat hierende van het voor, voor het geestelijke geboorte van ons. En nu, dat wij mogen nu op een heel ander niveau te gaan leren en te leren Kabbala vanuit de Kabbala zelf. Door de taal van de Kabbala, door de taal van de eh, Sfirot eh, parzufim werelden. Daar hier ontvangen alles wat eh, wij in deze taal, eh, eh, zoals, zoals ik wel eens had, ik wel eens een voorbeeld gegeven van een, een dirigent van een orkest die in die door die noten te lezen, die hoort het hele, hele orkest, hoort uh, uh, als het ware in zijn hoofd het hele, uh, um, wat er een trompetist, wat een trompetist uh, uh, uh, ze, uh, uh, speelt, wat een uh, violist speelt, speelt wat de eerste, de tweede de viol speelt, alles kan je dan overzien, en die, niet alleen overzien, je kan ook alles horen. Zo so is het ook bij ons, er ontbrak nu het moment waarop wij beginnen nu, eigenlijk wij we, we zijn al doorhammeren wij al een tijdje door aan dit proces. Maar nu is het echt bewust, is het aan ons gegeven, dat wij alleen gaan verder met de Kabbalah, vanuit de Kabbalah zelf. Zonder verwezingen naar de, de wereld, mens, eh, groepen in de wereld, weet ik veel van alle dingen die... Eh, ook naar krachten uh, zich manifesteren in uh, deze wereld. En nu hoor wat hij verder vertelt over dat fenomeen: dat die hogeren die geen, die geen uh, eenheid hebben, nodig hebben uh, voor zichzelf en alles wat zij de eenheid die de hogere, boven de zee, zee, zee en pie, als het ware, zoals je zegt, de hogere partsofie, dat zij alleen maar dat doen uh, omwille van de zeer en pie. En hoor elk woord, want zo wat ik gezegd had, uh, zal ik geen uh, uitgebreide of welke dan commentaar geven, in de andere taal dan wat wij leren hier in onze, in onze eh, documenten die wij bestuderen. De regel 25 na de punt. Natuurlijk zullen we wel, uh, je kan zal me zeggen, nou, het zo maar zeggen, maar er komen we wel nu en dan onthullingen. Ja. We hebben dat geleerd, ook laatste keer, laatste tijd, laatste tijd. We hebben ook gezien die onthullingen, die, dat het ook qua kabbalistische taal, is het ook bevestiging, was het, van die onthullingen, ja, van die gematria, de namen enzovoort. Natuurlijk, dat zal sporadisch, nu en dan, als het bij mij zal opkomen, was het, zal ik wel kijken of het, mm, kijk... De bedoeling van de onthullingen is van die die van mij waren tot nu toe. Nou, soms waren die ook van, bijvoorbeeld, ja, Mirjam heeft het uh, nu en dan erg goede dingen gezien, zelf onthullingen. Uh, ik denk nog, uh, nee, ik denk op allerlei niveaus, waren ook andere mensen, die het, andere studenten, die dat ook een blijk gaven dat zij een zekere onthullingen hadden. Maar... No, uh, hoofdzakelijk ging het van mij uit. En nu gaat het uh, over naar ieder van jullie. En, dus ieder van jullie zelf uh, nu uh, de voldoende kennis en voldoende relatie heeft met de hogere horen wat ik zeg. Om zelf deze, al die, die onthullingen te ontvangen. Maak jezelf ontvankelijk en je zal alles ontvangen. Je kent ook de Hebreeuwse letters en meer dan dat. Nou, dan uh, alles wat je gehoord hebt, alles wat je gewerkt hebt. Vertrouw op jezelf en dan zal je alles ontvangen, net zoals ik. Waarom, waarvan dan ontvang ik die onthullingen? Van de teksten, duidelijk ik lees de tekst en dan komt de onthulling automatisch, want eh, die komen niet aanwaaien gewoon door eh, meditatie, weet ik veel, zitten in de, in, de, in, de, in de houding van dit, weet ik veel, van alleen. Nee, het komt juist wanneer ik helemaal wakker klaar, eh, eh, dag, wakker zeg ik dat, helemaal wakker eh, lees, eh, opgewekt, eh, Lees wat die teksten, de heilige teksten, en dan komen die onthullingen. Maar dan, eh, vanaf nu, ieder van jullie kan zelf werken daaraan. Misschien, als ik zie dat een bepaalde onthulling daar, en bovendien, iemand kan een andere onthulling, aanvullende onthullingen ontvangen. Het is niet één onthulling van één een, een onderwerp. Er zijn zoveel van verschillende invalshoeken. Dan zal ik misschien een tip geven, of zo. Misschien zal het zo geweldig zijn dat ik zou het wel uh, ook uh, in het kort uh, toelichten of uh, openbaren, als het ware. Maar in principe is het, uh, wat ik jullie geef, is mijn onthullingen, ja of niet? Natuurlijk, mijn onthullingen, die komen naar de tekst, die behoren tot iedereen. Ja, het is niet mijn. Maar ik bedoel is het product van mijn geestelijk werk. Duidelijk. Het moet komen nu vanaf nieuw, moeten de onthullingen komen die product zijn van uh, jouw uh, geestelijk werk of jouw leren van die of van die etsgeïm enzovoort. Nee. En jij mag ze natuurlijk, je mag, dat, je mag, mag met ons uh, delen met jouw onthullingen als je wil, ja, het is uh, goed om dat te delen, goed om te geven. Ja, we hebben dan, we hebben dan die, ons forum, we hebben daar een hele paar stukken ge, gezet over onthullingen. Nou, daar waar de onthullingen staan, die, die stukken over onthullingen, dan uh, kan je op het forum uh, zetten jouw onthulling en niet schamen voor of is het goed of is het niet goed. Alle vertrouwen, als je dat doet, dan is het goed, duidelijk. Als je dat doet en niet, dat jij eerst bedenkt en jij gaat, ja, misschien wel, misschien niet. Want dan misschien wel, misschien niet, dat betekent binnen het verstand. Ja, dit betekent, ja, door kennis, door weten. En in plaats daarvan, als het komt van boven het verstand, dan voel je dat, weet je dat het boven het verstand is. En dan is het, moet je je absoluut niet... Um, uh, moet je dan niet er niet wakker van liggen, Dat jij, of is het nou uh, van, is het nou uh, goddelijk, is van boven, is het natuurlijk is het van boven, dan als je dan weet dat het, je, je kan het onderbouwen ook, weet je wat, de onthulling moet je ook onderbouwen, niet alleen maar, zoals je hebt geleerd, wat ik heb gedaan, ja? dus als ik zeg, iets zeg, een bepaalde, het is niet alleen maar stelling, maar achter de stelling, uh, zit er een bepaalde, zit er een kabbalistisch uitleg, Ja, in de gematria, in, dat, in de, dat soort dingen. Dus dan, de onthullingen, ook wat de onthullingen betreft, zal het waarschijnlijk ook op deze manier zal ik dan, dus, zullen we dan daarmee met dit onderwerp um, omgaan. Dat ook, dat ga ik ook niet, mijn onthullingen aan jullie bloot leggen. Ik zeg het alleen maar omwille van je eigen werk aan jezelf en eigen zoeken, zoektocht, oftewel eh, niet zoeken naar onthullingen, maar jouw ontvankelijk jezelf maken voor die onthullingen. En misschien alleen maar nu en dan wat eh, tips van, ah hier is het iets wat en misschien ook aangeven, misschien helpen een beetje om hier aan te, hier en daar aan te geven dat hier hij ziet zeer bijzonders en waar ligt het, de bron van die onthulling of uh, hoe kan je dat verder zoeken enzovoort. Ik hoop dat dit duidelijk is uh, wat ik nu zeg. Ik hoop dat, hier, dat jij ook mm, bewust bent nu van de Toenemende verantwoordelijkheid, persoonlijke verantwoordelijk, ver, verantwoordelijkheid van ieder van jullie, van de toenemende autonomie, waar wij allemaal naar streven, omdat zo is, de weg van de, de van Hashem zo is, de weg ook van de methode, de methode van de Kabbalah, om elke persoon absoluut tot zijn absolute eh, onafhankelijkheid te leiden. En dat die zo dat hij uiteindelijk zegt eh, dat eh, ik heb de hele wereld overwonnen. En dat is dan het moment waarop eh, de mens tet tijd, tijd komt te staan alleen maar met Akadosh Baruchel, alleen maar met, met de schepper, en niemand anders, dan zegt hij deze woorden, betekent naar kracht, en dan is hij helemaal autonoom, helemaal één, Hashem is één, en hij, hij is, of hij, zij is dan één, en dat is het doel van onze studie, duidelijk, hoe dat zit in elkaar, en niet gebondenheid, kunstmatige gebondenheid met elkaar. We kunnen voelen voor elkaar. We kunnen uh, helpen elkaar. We kunnen allerlei dingen uh, met elkaar proberen te doen. Op een kostere manier. Maar het doel moeten wij altijd voor ogen hebben. Omdat ieder van ons met zijn eigen krachten, met, met zijn eigen kilim, door zijn eigen kilim, eh, een, een, een moment, een, um, eigenlijk, een fase, zal bereiken, van de absolute, um, autonomie, en, de, de, naar kracht is het, ik herhaal het nog een keer, dat die, als het ware, dan kan zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Dat betekent, alle verbanden, alle um, um, afhankelijkheid van dingen of van mensen, van wat dan ook in deze wereld, heb ik te boven gegaan. Alles wat er is, bestaat. Bestaat ook mijn verbondenheid met familie, met die, met anderen. En juist door auton autonoom te worden, juist daardoor, hoe meer, hoe dieper, hoe krachtiger ik dat deze toestand van mijn geestelijke autonomie bereik, uh, bereik, verder gaan, des te groter wordt ook <laughs> de verbondenheid met de andere schepselen in deze wereld. En nu gaan wij verder met de tekst van Zogger, eh, met een heel andere eh, inzet, met hele andere of andere aanvullende eh, houding, zoals we bij de de weg, die nieuwere of eh, verdere, verder gevorderde weg waarop wij nu komen bestaan. Regel 25 na de punt. Hoe bij het dan 26? een 27. Shabina. Takzorli jodgogma. Ela. Alidee. Aliyad. 28. Aziren pin. Lehem. Lema. Punt. it jagetan. En daarmee. Worden. Worden. Zij. Verenigd. Wat betekent dat? 26. Schrein jichut goed Dat de eenheid tussen Gogma en de bina ten behoeve van de lageren, zodat 27 bina keert omkeert terug om hoogma te worden, is alleen maar door het opstegen van de zeeran pin naar hem als man naar de Abbaïn, alleen dus wanneer de Zeevan Pin, met andere woorden, wanneer de Zeevan Pin steigt naar hen op naar Abbaïn Ima als man, dan eh, verbindt zich de Chogma en de Bina. En hoe? De Bina is onder de Chogma. De Bina keert terug om Chogma te zijn. Ja, die stijgt op, zoals we dat zullen, dat verder äh, horen van hem. 28. 28. Die bret ole le man. 29. El Az, Olahabina. le roche de arichanpi, Omekabelet 30, chochma le aspia le zon omdat de wijze van onze studie nu veel intensiever is of gaat worden vanaf nu, vanaf deze wijze. Intensiever is omdat jij kan niet meer uh, uh, verwachten van mij de uh, toelichtingen, maar jij zelf... Die meer eh, ge, eh, gevoel eh, opbrengen, als het ware, eh, voor wat wij horen in heel in, alleen maar in de taal van de Kabal. En ook dan eh, nog daarbij dus dat voor verondersteld ook dat je moet ook. Het kan zijn dus waarschijnlijk ook, eerst meer tijd en in inspanning om eh, het een en ander eh, te bestuderen. De verbanden te leggen. Ja, tussen wat wij leren, want het kan ook, want ik ben, natuurlijk is het zo dat ik, ik voel wel dat, nu en dan zal het wel saaier, saaier als het ware, saaier klinken in, in, je, in, je, in je oren. En dan ook dat moet, moet, moet, moet je ook overwinnen. Ook dat heb ik zelf overwonnen, steeds overwinnen. Daarom misschien zullen wij ook langzamer eh, lezen. Of eh, hoe dan ook, en misschien zelfs eh, onze lessen ietsje wat korter. Zullen worden, in zekere tijd, totdat wij aan, wennen aan, aan deze manier van lessen geven, lessen ontvangen. Eindelijk. Maar stap voor stap zullen we op deze manier wel uh, een geweldige sprong maken. Dat is al een sprong wat wij vandaag beginnen te doen. Te, te beginnen te maken. Maar dat zal dan na nee, een tijdje een geweldig sprong maken. Want dan zal hij niet meer alleen maar rekenen op mijn eh, toelichtingen, veelvuldige toelichtingen, verwezingen naar een mens en alle andere dingen. Maar jij zal zelf werken om al die verbanden te leggen. En dat, zal, dat is juist wat Hashem van ons wil. De inspanning. Dat ik. En niet louter begrijpen wat jouw leraar bijvoorbeeld Jou vertelt. En nu kijk nou. dat nieuw met alles wat ik gezegd heb. En met die inachtneming van dat nieuwe manier. Nieuwe weg. Wat wij, waar, dat wij, die wij ingegaan waren. Kijk nou nieuw in jouw nieuwe instelling. Hoor nu. Luister en hoor. En jij zal zien. Wat jij allemaal. Dat jij het op een hoger niveau ook begrijpt de wat wij leren. Let op. Um, ki baet, Shaziranpien olale man, Want in de tijd, Op het moment, In de tijd, Wanneer de Ziranpien opsticht als man tot de bina, 29. Az ola, dan steeg de pina op le roche de arichanpien naar het hoofd van de Arichampien. om een kabel het gochma, en zij ontvangt gochma, dertig le spiele ze hieranpien om te geven aan de ze dertig na de punt avai lol het zorg had sma en dertig die abina. regel van de or van de regel van de regel van de katuv Ki de regel O de regel 30, na de regel de de maar niet voor zichzelf, niet ten behoof, niet ten behoof van zichzelf. Rechel alleen een derde. Die a van de abina van a van haar-aard. Weeser zvierot de orie schaar, in het in zvierot van directe licht. U orach hasadim levat is alleen maar het licht hasadim. Twee maar zo dat het ook zoals het gezegd is, die gaf het geset hoe, want hij wil geset. 32 na de punt. Wein 33, la, in Jan la lot le roos a pien, lis de weger sham, im 34 achochma. Eila haze pien aanpien, haolee, Ela bina, me 35 vijfendertig otaale, ha spieh, hochma, bish, vijfho, punt. Ehm, de regel 32 na de punt. We 33 drieëndertig, indiana, la, lot, en er, er is... Er is geen aspect bij haar ze, om op te stegen. Dus zij steeg niet op. Er is geen kwestie in haar om op te stegen. De regel 33. Le roche de arichanpeen naar het hoofd van de Pien. Lees de werkzaam om daar. Ima om daar met de maar, de te maken. 34. Ella ze pin, maar de ze hier pin steigt op naar de bina. Maar er, die, die, die, dus de laatste, die ze hier pin, die steigt op naar de bina. Die uh, opwekt hem, die, op, die wekt haar op, die wekt dus de bina op. De regel 35, laarspieg, maar mabushvila om. ...de gogma te geven... ...te behoeven van hem... ...van de zeer aanbieden. ...35... ...na de punt... ...zie, je, zijn, zoals je weet... ...er zijn vele antecedenten... ...bushwilo, zie je, voor hem... ...voor wie... ...ja, ik heb een beetje geholpen... ...maar dan steeds in de gaten te houden... ...want ook dat ga ik steeds minder doen... ...staat dit zo geschreven om de gogma te geven voor hem, aan hem, ten behoeve van hem. Nou, dan moet ik ook straks, ga ik ook zo alleen maar dat vertalen en niet meer. En die antecedenten, dat is ook jouw werk, jouw inspanning, wat je moet doen om te bepalen van, eh, van wie is dat, wie, tot wie heeft het betrekking. Ja, dat is het werk, dat is wat je doet, dat is waardoor jij groeit dat brengt jou tot geestelijk groei. Daar word je uh, geestelijk intelligent van regel 35 naar de punt. Aré, pshe een zesendertag abinamit, je gedet ima hoogma. Elabakog is hier 37. obi beschweren ze hier aan We ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze ze Dat ze ze ze ze ze ze ze de ze verbindt ze ze de ze zich, ze zich met de chokma, alleen maar van krachtens de zierenpien, en beswiel, 37 zierenpien, en uh, om zierenpien, vanwege zierenpien, ten behoeve van zierenpien, we zeggen al meer, en dat is wat hij zegt, hoe bij het jacht en in hem, door hem, worden zij verenigd. 37 na de laatste punt. We gaan de volgende pagina Resh Kaf Zain 227, de Hasulam de rechterkolom, de Regel 1 Natil Kula. Was een iran Pin Notel Akol. We hoe, en dat is, we hoe na tjirkula, en hij, zo gezegd, en hij neemt alles. Het is de volgende pagina, dus de eerste regel, de rechterkolom, Asulam. Ha, we ha ze hier aan het pi en de ze hier aan het neemt alles. Punt. Kigam oor twee hachogma. Shabina no telet, baata ze iran pim. Een galedri galedrik laal babakoma bina. Ela rag babakoma ze iran pim, Michaze ule moshe, katubim en u goed kekeva zegt Kigam I, ook dat is niet nodig meer om te zeggen, hoe, kijk goed wat die, wat die zegt ons. Want nu, vanaf nu, elke zin is kijk, eigenlijk de moeite waard is om daarover eh, te zeggen eigenlijk, kijk goed wat die zegt ons. Dat is niet meer nodig. Dat Kijk aan want ook het licht Hochma, de regel 2. Schraubina baada ziran pin, die de Bina neemt ten behoeve voor ziran pin, oftewel ten behoeve van de ziran pin. En nu met galek laiba makoma Bina, helemaal wordt niet, helemaal niet onthuld op de plaats van de Bina, maar alleen maar. De regel 3 boma koma ze alleen maar op de plaats van de ze De regel vier, micha zijn ulemata, vanaf de gazé en naar beneden. Kmooshe bimekomo, zoals gezegd is, geschreven is, bimekomo, op zijn plaats. Vier, na de punt. Arei She has a year and pin. The Rachel five Who an hotel the whole a walk in Galalu. Well, I do a name my men. See here. That the year and pin. Is the. The Kennedy named. The Rachel five All, all day the morning. En niet de die hoger, hoger, hoger hem zijn. En niet de die hoger die hem, hoger dan hem zijn. De niet de ze niet zij die boven hem zijn. De regel zeven We ze, ze omer. Vaja im Shamoah. Klilo, dit trim, citrin, acht. Deed jacht dan Bahu, Knesset, Israël. Negen. Gewoora, deletata. En dat is wat hij zo gezegd. Wa Yahim -ja dat uh, uh, fragment uit de Torah wat in het filin is. En het zal zijn, indien jij zal gehoor geven. Lilo, die trin zit in die. Samen voegt uh, twee kanten, twee zijden. De itjag dan so dat in hen wordt verenigd, knesset Israël. Verzameling Israëls. De 9. En dan Gvura de Gvura diletata. de gvura gwora van beneden. Regel 9 na de dubbele punt. Ki parashat shma Gusot zod pin. De regel 10. Waw de Havia. We hu zod a a 11 na de punt. En het geweldig verder. De regel 9 naar de dubbele punt. De paraschat schma, want het fragment shma oftewel Israël. Het aspect schma. Nee, het fragment Shma, oftewel uh, hoor Israël. Ja, we weten dat ook in dat er dat fragment is dat het Shma hoor Israël en dan um, uh, nog een yeah. keer Kier Parashot Shma, want het fragment Shma dat is in essentie hier een beetje in de letter Wave van de naam Hawaia. We hoe zodat Jeho de En dat is de essentie van de hogere eenheid. Regel 11 na het Hakje. Shabom Egola: dat in hem wordt onthuld het aspect van de essentie van de regel 12. Ahava, de liefde besit traditieve levat. Alleen maar van de goede kant regel dertien na de punt. Shezegu parashat va hafta shakulahava va ba parashat zo pchinaat din klei. Shezegu dat is het fragment va hafta. Het is dan een stuk van uh, Schma, je kan het ook vinden in de Sidur, maar we gaan het niet, het is nu niet de plaats van Sidur, zoals we dat doen in de Pre-Etschai, maar dan als je dan op, opzoekt, dan Sma israel en dan zelf dat je kan het opzoeken, en dan als je dan een van die alinea's van stukken, van fragmenten van die Sma begint met Wahafta, dat is waar hij het over heeft, dat is zegt ons, dat dat komt van de, van de kant van de liefde. En dat is wat hij zegt ons. Dat dat is het fragment van de regel 14. Dat het is helemaal liefde. En in dit fragment is er absoluut geen geen. En als je dat zelf nog een keer... Opzoek, nog een keer wat ik zeg. Als je dat opzoekt, eh, dit fragment in de Sidoer bijvoorbeeld. Of uh, we hebben ons eigen, fragment, eigen uh, bestaantje naar, door, door, door naar jullie door, naar gestuurd. Wel, wel eens. En dat je daar kan dan lezen dat er geen woord daar verweest naar Jean. Alleen maar liefde. Ja, en... Daarom, daarom, daarom, daarom, dat is dan de zeer anpin, stel voor. Regel 5, dat is daarin, dus de hoche, een. Rechel 5, team. Aval parashaar, wie ja, va'ja in shamoah. Zest team, hij p'chinaat, geet de hawaia, schee, anuk va de zeer anpin aklola, bo zeer in tim kanal. Schee, gvora, schabada, de zeer anpin. Upe, upa, mit galeta ahawa, trin sitrin. Hen besitra negentin e, de tivo, en besitra de dina kasje. Punt. De regel 50. Aval parashar, via echter het vierde fragment vierde fragment in de Tfilin is Wahaya im Shamoa. Dat is naar de woorden, naar het begin woorden daarvan. Wahaya im Shamoa, Shamoa. En het zal zijn indien jij zal gehoor geven. Dat is ook in de Sidur, ook in het Shema. In de Shema staat ook dit, dit, dit fragment. Ook. Dus je kan daar ook dat goed lezen en zien wat hij daarover zegt. En maar hij zegt, maar het vierde fragment, vierde fragment in, het, in, in de dat dus ook in, de, in, de, in het gebed van Shema is het opgenomen. Hij he, begint, dat is het aspect van de onderste letter, he. Sorry, on, ja, he, he tataa, de onderste letter, he, van de naam van de Hawaïa. Dat, dat is nukwa de nukwa van de Sierendpien, die in hem is... Ingesloten, zoals boven gezegd werd, de regel 17. Zij so, is de Gwora die in de daad van de Zerampin is, regel 18. in Galeta Hava, let op. En in haar wordt de liefde onthuld twee, van, van twee kanten. In twee kanten letterlijk. Hen besitra de tivo, zowel van de kant van de, het goede, als de regelneventie, hen besitra de kasje als van de kant van de uh, zware din.